Citydijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken in het land hebben boeren afgelopen avond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met landbouwvoertuigen stonden ze bij op- en afritten van snelwegen. Het ging onder meer om de A2 bij Best, de A67 bij Hapert en de A30 bij Lunteren. Op andere plekken stonden actievoerders langs de weg of op een viaduct. Minister Van der Wal heeft aangifte gedaan vanwege een doodsbedreiging op een vrachtwagen. Woensdag bij het boerenprotest in Stroe op de Veluwe. Op de wagen stond haar naam samen met die van LPF-politicus Pim Fortuyn en filmmaker Theo van Gogh. Zij werden in 2002 en 2004 vermoord. Naast haar naam stonden een kruis, een stippellijn en een vraagteken. Het is niet bekend wie de eigenaar is en of die een boerenbedrijf heeft... Twee weken geleden protesteerden boeren bij Van der Wal thuis tegen de stikstofplannen. De burgemeester van de Oekraïnse stad Nikolaev roept alle inwoners op om de stad te verlaten. Hij noemt de huidige situatie in de stad slecht en zegt dat ze nog dagelijks worden beschoten. Hij denkt dat iets minder dan de helft van de half miljoen inwoners nog in Nikolaev verblijven. Nikolaev was een van de eerste Oekraïnse steden die Russische troepen aanvielen aan het begin van de oorlog. De oranje vrouwen hebben in aanloop naar het EK... een forse nederlaag geleden tegen Engeland. Nederland kwam op voorsprong via Lieke Martens... maar na een gemiste strafschop van Sheride Spitsen... liep Engeland in het oefendueel uit naar een 5-1-eindstand. De oefenwedstrijd was zo'n twee weken voor de start van het EK. Op 9 juli is Zweden de eerste tegenstander van Oranje. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 15...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 But now that's time to Now I know what to saying In the music of the brain 6.9 is Zon yeah. Zandvoort en Zomerhits. En is Ze descuidde, yo te rombo, rombo, rombo, rombo, rombo, rombo. Ay, hey. si te tira, yo te cojo, cojo. Co co Muy linda pa' que llores por un feo. Que no te bañes tu noche de teteo. Bótalo, si no cumple con su empleo, dile que él no te manda ni que para un. yo dar reporto los aros me combinan con los zorros yo quiero comerte mami me encantó y si no tienes dónde dormir en mi cuarto te aló pa conseguir todo lo que tú tienes mami tú te odio y cuando subas tu foto en Calvin que no se haga el dolido. Yeah. Yeah, yeah, yeah. pa dormir mal contigo prefiero morirse frío Pa el taxi cruzas prefieres saltar, saltar al vacío de ganas de vivir y hasta su teclado tiene espacio Casio, Casio Bienvenidos al, al bloque, cerebro, dime a la blow, John el Deeper, yo requen Music Yeah, yeah, yeah, yeah. <tose> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, tú teteo se le pasa, allá va con su culo. Brandalop, ei, ei, ei, ei, Is, on. is it dusk or is it Follow me, don't be afraid, don't hide away, window closed, the light is on.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 Promised land, even overfield fields of sand, just. Finished.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 Bewijst aan jezelf aan de wie.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 Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fast in my forest. And you let it burn. Sing off key in my chorus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 Je gaf me twee zoenen, een handje losse schroeven en het laatste zetje van mijn geloof. Mm. ja, niet dat ik ooit echt ergens in heb geloofd. Het is meer gewoon, het wat ligt in mijn hoofd. Mm. Ik leefde solistisch, individualistisch. Dacht ik, mis niets, alles goed alles klaar.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 Oh, halleluja, dat voelt behoorlijk goed. Ja, dit heb ik dus al die jaren gemist. Tot grote hoogte, de hemel was te hopen, ook al ben ik overtuigd dat de is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker. Dat is niet per se per toeval ontstaan. Ik vind elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën dat je nooit meer uit mijn buurt weg gaan. Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik engelig gezang. Het is bijna religieus hoe ik God vertoont me naar je Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh heb je nog wat liggen voor mij? Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine. En jij houdt mij aan aansteken bij. Hey, hey, hey. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde. Oh heb je nog wat? Liggen Te staan. Zo stond ik daar volledig in de gloria. Al waar een enkel voor me verschrikt. Zijn gulp opende en sans en mijn ogen begon te bevorderen. Ja, precies, alsof er een enkel die je mist En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, neem ik nu pakken aan amoureus geweld over me. Een beetje liefde, een beetje liefde. liefde. Alkool, benzine, een mega kerosine. En nou jij lachen, de vrouw is Een beetje liefde, een beetje liefde. Heb je daar heel misschien wat liggen?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 mm <laughs> You go to bed with me?